Mark Visser met het NOS-journaal. De politie heeft Charles veugelen zijn verdachte transacties vastgesteld. Dat blijkt uit het meest recente faillissementsverslag. De curatoren ontdekten dat kort voor het faillissement. 900.000 euro is overgeboekt van het Nederlandse bedrijf naar het Zwitserse moederbedrijf. Ook is er 5 ton overgemaakt naar een onbekende rekening. Overboekingen kunnen wijzen op faillissementsfraude. De curatoren hebben de Zwitserse eigenaren van Veugelen om opheldering gevraagd. Bijna alle basisscholen zijn vandaag een uur later begonnen. Leraren van zo'n 7000 scholen voeren actie omdat ze ontevreden zijn over de hoge werkdruk en het salaris dat ze krijgen. Volgens de actiegroep PO Front is het aantal burn-outs nergens zo hoog als in het basisonderwijs. Vanmiddag biedt een delegatie van ouders en docenten in Den Haag een petitie aan. En vrijdag hadden al bijna 300.000 mensen die ondertekend. Gisteren schreef staatssecretaris Dekker dat praten over een salarisverhoging zinloos is, zolang er een demotionair kabinet is. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Vanochtend in Limburg al wat lichte regen en vanuit het zuiden buien met kans op onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen is het nog wat koeler dan vandaag en dan ook nog meer kans op regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. In de Randstad vielen uh, nog op de A16 Breda Rotterdam uh, voor het uh, plein 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Pastoraal, laat me zingen, vecht, huil, bid, lacht, werk en bewonder. En uh, Shoffi Kanté uit de jaren 60 en 70 werden natuurlijk allemaal klapziekers. En op 5 mei uh, werd bekend dat hij slopdamp, uh, slopdam, darmkanker had. We waren hij hier op uh, 1 december overleden. En hij is begraven op Zorgvliet op 8 december 2009. Zijn grap ligt aan het kleintje bouwmeester. Vlak onder een jonge boom. Dijdens zijn begrafenis was deze boom versierd met rode rozen. Een witte en witte linten met elk woord uit de tekst. Uit de tekst. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en behoor. Niet zonder ons. En hij was de eerste bekende in Nederland in een sterreclame. Hij maakte reclame voor de chocoladefabriek Quatta. En u hoort hem nu meteen van zijn grote hits. Ramsesaffie met Laat Me. Ik ben misschien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 Zo gedaan. Laat, laat. Laat me dan hij. Black on het de blauwe ogen mij bedroop blauw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 Ik op zee, dan dacht ik steeds aan jou. Je schreef zo vaak, een jonge kon toch wel? Zo'n brief van jou gaf steeds weer niet de moed.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 Deukel hey, Bij Sport sporten spel, je krulen in de wind. Besef ik weer zo goed, dat ik je tienmaal leuker vind Als een jongen met een meisje dan gaat vraag hij, hey, zie je hem heer? Een eeuwig, nieuwe vraagje, stemt het paardje al oh, zo blij? Want ge de antwoord dan een kus, ze zijn er heren bij. Doe je ruimie met mijn me, moesjaatsliep, stoei die daar is, zie ik hem ergeren. Jij ze je je voet, en wie lieve dicht daar is, ik zie je toch zo geren. En zo blijft de wereld draaien, door de vluchtje romantiek.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 het is te koop voor zevenvijftig Niemand? Nou, vijf-vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? Hey, Zal men het nog een keertje over het doen, Want het was niet naar mijn zin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 had voor het eerst geopereerd. De patiënt had erna een vierkante neus. De dokters zijn nerveus. Almen het nog een keertje overen doen, want het was niet naar mijn zin. Al laden het nog een keertje over doen. In begin maar bij het begin. Yeah.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 Nog een keertje overdoen in begin, maar bij het begin Zal ik me niet nog een keertje overdoen Want het was niet na nou mijn zin ben mijn stem kwijt, ga ik me nog een keertje overdoen In begin, maar bij het begin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 Voor mij. Dank je wel, dank je wel, dank je voor die bloemen. Ik heb er nu genoeg. Wat moet ik, wat moet ik nou met al die bloemen? Toekom vanavond in jezelf voorbij. Dat is die lukker voor mij. Dank je wel, dank je wel, dank je. En dat was muziek van de Melody Sisters met de. Dank je voor die bloemen. Komstig natuurlijk, gecoverd van het Duits nummer. Vielen dank voor die bloemen. En daarvoor hoorde je Andelle Bloemendaal met zal men het nog een keertje overdoen. En daarvoor de Trietje cats met het autootje. En de volgende dame... is geboren als Hendrika Elisabeth Jansen, Geboren in Amsterdam op 8 oktober 1924. En overleden hier in Zandvoort op 21 januari vorig jaar 2016. Was de Nederlandse zangeres... Zoals bekend onder artiestenaam Zwarte Rieke had de bijnaam Jordaanprinses. jordaan -prinses. En Rieke, haar roepnaam Jansen, werd in de buurt van de Jordaan geboren als dochter van een vishandelaar. Hoewel, uh, in een van haar heet, bij wij, mijn wiegje was een stijzelkissie was, was haar wiegje eigenlijk gewoon een, een viskratje. Een wieg kon het, kon het gezin niet bekostigen. En ze was de jongere zus van Maria Jans. Hier is Maria Samora, grote heetstand met mama en de bajon. En super super. was jong meisje viel Rika. En de ziekte van over. En in het ziekenhuis verloor ze haar Maar later groeide die gelukkig weer aan. vanwege de kleur ervan kreeg ze de bijnaam Zwarte Riek. En u hoort er nu Zwarte Riek met alle apies in Artis. Geweest, kan ik niet goed meer slapen, want steeds weer komen voor mijn geest van alle handen atmen. Het klinkt misschien wel gek. Er is een familie trek. Alle hapjes in de harten op mijn om Op mijn om op mijn om Alle hapjes in de harten op mijn om hem. Mooi familie zijn. Maar oma mijn hen is arrogant. Hij weet beslist van band. Straat met tante trein zag lopen, maar oma hij zei gaat. Zou je erop sferen? Daar zit een oude simpel C met te dineren. Als ik om met hem bekijk.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 Simpel melodietje, vlaarde van een liedje, blijf hier soms jaren bij. Luister dus wat net zo'n deuntje betekent, hé, voor mij. Het is een wijsje dat ik niet vergeten kan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 was getrouwd. De naam van het personage Olga Lawina. In de striprijks agent 327 is een parodie op het pseudoniem Lawina. En u hoort er nu Olga Lawina met In Tirol. In Tirol, in Tirol. For us, it's Maar een droppie, dan zing ik in mijn koppie, maar ik hou ze van jou Dat's toch wat jij hoort en nou Zoals een vroegere Straks zal de zon weer schijnen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 Me so in your. Dat was muziek van Anja. Want ik heb me zo in jou vergist. En nou, voor Ronnie Tober en Gonnie Baars... Met de, met de medley van ook allemaal grote hits. Vol een vol artiest. En het onder andere gouden muziekensetten... voor het strand stil en verlaten geworden. En Edison voor het album Ter Land, Ter Zee en in het café. Ze kregen negen gouden platen en zeven platinaplaten. En uh, sinds april 2003... de Lintjesregen zijn Henk, Piquet en Willem Mulder...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 ZANG Jou op de veerbond gaan van.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Het leven dat is geen breuk.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 nog een paar stuk muziek te gaan, misschien nog Wilma. Maar eerst die Wim Sonneveld met het Ik zeg tot ziens. Ik ben met Katootje naar de botenmarkt gegaan. naar de botenmarkt gaan. Ze kunnen maken wat ze wil, ze kunnen maken wat ze wil, ze kunnen maken wat ze wil, ze kunnen maken wat ze wil. En ze maakten van boter een dominie, een dominie paar. In de kark in de kark zieren dominee, en de kark in de kark zieren dominee. En een domi, dominee, en domie dominee, en me zuster niet en me zuster niet en me zuster niet En ze maakte van boerder een wafelvrouw, een wafelvrouw, pardon. Kom er binnen, kom er binnen, zeg de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zeg de wafel. Dakine, karak, in the car, the car, the dominie. In the car, the domini And dominie, and dominie, a sister, me, In de karak, in de karak, zedendominee. Een gommie-dominee, een gommie-dominee. En mijn zuster, die, die, die. En mijn zuster, die, die, en mijn zuster, die, die. En ze maken van motor een kastelein, een kastelein, bardoes. Heers betalen, heers betalen, de eerst betalen, eerst betalen de zij de kastelein. Heers betalen, heers betalen, zij de kastelein. Zijn je takken, zijn je takken, zijn de toverheks. Zijn je takken, zijn je pakken, zijn de toverheks.